Heresma schreef romans als Een dagje naar het strand. de Wit gaat in ontwikkelingshulp en zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming. Hij was in de jaren 60 en 70 actief in de Provo-beweging. Heresma schreef ook pornoverhalen, onder meer in Een hete ijssalon. Diverse romans van Heresma zijn verfilmd, onder andere Een dagje naar het strand door Theo van Gogh. Heresma maakt ook veel radioprogramma's. Hij is 79 jaar geworden.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 Het aantal aapjes dat in het wild leeft daalt al jaren... omdat de jonge diertjes vaak op de markt worden verkocht. Volgens de stichting worden elk jaar tussen de 300 en 500 aapjes... naar Europa gesmokkeld om daar als huisdier te leven. Zo'n 10 van de diertjes belanden in Nederland. Ze worden vaak onhandelbaar zodra ze volwassen zijn. Het Nederlands kampioenschap wielrennen is gewonnen door Pim Lichthart. In Oud-Marsum was de renner van Vacansolei de snelste van een kopgroep van zes man. Bram Tankink werd tweede, Rainier Honig eindigde op de derde plaats achter Pim Lichthart. Robert Geesink die stapte een paar ronden voor het einde af. De Rabokopman voor de Tour de France reed op dat moment in de kopgroep. Maar volgens de rabo had Geesink problemen met de aanpassing na zijn hoogtestage. De grote prijs van Europa voor Formule 1-wagens is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. Achter de wereldkampioen werden op het circuit van Valencia de Spanjaard Fernando Alonso tweede en Mark Webber uit Australië derde. Van de acht races dit seizoen heeft Vettel er nu zes gewonnen. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 21 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Vanavond zijn er opklaringen. Dan morgen volop zon en warm. Op veel plaatsen worden 30 graden. AMB Verkeersinformatie. files bij Amsterdam op de A1 richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden slot 2 er waren problemen met een brug op de Afsuidijk, maar die lijken verholpen... want de file op de A7 vanuit Den Oever wordt nu wat korter. Tussen Breesanddijk en Zurich nog 4 kilometer. En tenslotte de A16, Antwerpen naar Breda. Vanwege werkzaamheden daar tussen Meer en Knap het galder 6 kilometer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens-en-relatie.nl.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl slash mogelijkheden. Een wv. werken AAN PERSPECTIEF. Weer een RELATIE. mensenrelatie.nl U bent weer terug. 7 minuten over 5 bij langs de lijn vierde en laatste uur op deze zondag begint in Amstelveen. Gerard de Groot Champions Trophy Nederland-Duitsland. 2-1. 2,5 minuut voor de Rust. Nederland krijgt een strafcorner en doet dat via Pauwen. Die gaat over het doel. Zou mogelijkheid zijn voor Nederland om op 3-1 te komen. Vlak voor Rust in een fase. Waarin de wedstrijd een beetje onduidelijk is. Nederland hoeft niet echt aan te vallen. Duitsland willen ze in ieder geval nog wat gaan maken hier, moet dat wel. Dat is een beetje de situatie op dit moment. Nederland leidt nog steeds met 2-1. Paarden in de Geesteren. Ed van de Band. Met vele mensen voor de barrage nu, hè? Vele mensen worden barage, maar niet die Twentse verdetten. En althans, we hebben er één tot nu toe, Gerco Scheuder. En uh, kwamen daarbij Jeroen Dubbeldam en Gert-Jan Brugging. Nou, het overenthousiaste publiek, want het is nu een heerlijke omstandigheid. Hier prachtig weer, en uh, mooie bodem, alle condities zijn er. Maar die luchtte het niet nog, Jeroen, met acht stafpunten en BCM van Gunsven Simon. Deze Nederlands kampioen er niet bij. En ook de oud-Nederlands kampioen Gert-Jan Brugging, ook hier uit Twente. Met Primeval Wings, die maakte een springfout, zit er niet bij. Maar wel nog een extra Nederlander, de vijfde tot nu toe, Bout -Jan van met Eurocommerce Seagull. Hij gaat die poging doen, want hij heeft nog niet in het verleden, als ik het goed heb, nee, kijk het lijstje even, niet in de, de wedstrijd in G3 gewonnen. Nog twee starts te gaan: Leon Thijs en Robert Witteke. Dan gaan we naar de barrage. En wij keren even terug naar het wielrennen van vandaag, het NK-wielrennen. Rabo leek de koers dus te beheersen, maar gokte andermaal verkeerd. En Pim Lichthart, de vakant soleilrenner, won in de sprint van de kopgroep van zes. Uiteindelijk werd hij voor dus Nederlands kampioen. Na afloop natuurlijk van deze race dolblij zal hij zijn, spreekt hij met Dan Kok. Ja, Pim Lichthart, uh, hoe, voel jij, hoe voel jij je op het moment? Ja, fantastisch, echt supergoed. Ik had eraan gedacht, al uh, toen ik zag dat uh, dit... Uh dat het hier weer was en uh, dat het uitkomt is echt fantastisch. Wanneer wist jij, uh, ik ga je winnen? Ja, toen we de laatste bocht door toen wist ik het. Wat was dit voor een wedstrijd? Heel nerveus en uh, er was een vroege vlug weg. en Daarna sprongen de vier man van Rouwbank heen met Van Leyen. Maar niet de goede renners van rouwbank. Dus ik wist, als ze gaan counteren, dan moet je gewoon heel attent zijn. En de volgende groep was Raken, dus zat ik bij. Wist je dat je nog een kans zou krijgen? Want ja, je zegt het al, er was een groep weg... Die was op een gegeven moment echt vijf minuten weg. Dacht je van, er komt nog een kans? Ja, wel, want de gaat had niet de goede jongens mee. En wij er van Leijen mee. Toch de raps, dus gaan ze toch niet vol mee doorrijden. En ja, op een gegeven moment zagen we de, de jongens voor Terpstraat het gat wouden dichten En Daar hebben we optimaal van geprofiteerd. En dan kom je voorop. En dan heb je de grote mazzel, dat je de man bij hebt van je ploeg. Ja, die, uh, ja, die, die, die alles voor je gedaan heeft, hè? Ja, het is ongelooflijk sterk, erop echt, echt, echt fantastisch wat voor werk hij heeft gedaan. En uh, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Je bent jong en je bent Nederlands kampioen. Ja, mooi hè? Gefeliciteerd. Dank, Dank je wel. Pim daar tussen de Nederlands kampioen Gerard de Groot. Het is bijna rust bij jou hè? Het is rust. Een seconde of twee geleden gaat de toeter van de jurytafel, dat betekent dat er 35 minuten op zitten. En dat betekent dat Nederland met 2-1 overwinning, althans de eerste helft, de rust ingaat. Twee doelpunten van Nederland uit mooie situaties, veldsituaties. De eerste van Carlijn Welten, die uiteindelijk door een Duitse stik in het doel werd getikt. Maar de bal ging al goed richting het doel hoor. En er stond ook nog... Karleen Dierksen van de Heuvel klaar om erin te tikken. En daarna werd het 1-1 door Natasja Keller en 2-1 door Kim Lammers. En zojuist de eerste strafcorner van Nederland hoog over het doel van Duitsland. Richting de tweede ring, zoals je maar zal zeggen. Want die is er wel degelijk op dit moment in het Wagenerstadion Boven de normale tribunes is er een extra ring gebouwd. Zodat dit stadion, en dat zal gaan gebeuren het komende finale weekend. 9.500 mensen kan bevatten. Me er zijn er nu, ik denk, een kleine 6000 bij de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Rust is het daar en Nederland leidt met 2-1. Ed van der Bent zo'n beetje toe aan de laatste ruiter in de eerste omloop, Ed. En die is in de ring en dat is Robert Whittaker met USA Today. En hij heeft inmiddels al twee springfouten gemaakt met dit Nederlands gefokte paard. Anderen zijn er wat succesvoller mee met die Nederlands gefokte paarden. Het is ook het jongste paard van het deelnemersveld. Het oudste vandaag hier, dat zijn de drie van 16 jaar. En dit paard is acht jaar en dat vergeven we dit jonge paard dus. Maar deze Robert Whittaker doet hem toch op vaardige wijze plaats. In die mooie laatste lijn van uh, hindernissen waaronder een dubbelsprong. En daarachter nog een kapitale okser. Eigenlijk een viersprong zo achter elkaar in het zonnetje. En uh, dat dan uh, met de zon in de rug. Dus dat is gunstig maar acht strafpunten. Maar wie er wel bij gekomen is voor Nederland in de voorlaatste rit... is Leon Thijssen met Thijssen in Nederland gefokte hengst. Elf jaar oud met numero uno. En dat betekent dat we maar liefst zes Nederlanders in de barrage hebben. waarvan uh, Van de totaal elf die zich geplaatst hebben daarvoor. Het wordt dus dringen voor de samenvatting van Studiosport vanavond. Maar bij voorbaat al, mooie sport. Ook dan. Houden we het woord hoe leuk je het mag vinden. De Dancing Queen van. We hebben het al veel gehad over de seizoenstart van Feyenoord. Die begon met een soort stille revolutie bij een deel van de supporters. Ze hebben geen enkel vertrouwen in de beleidsbepalers in de Kuip... en willen zelfs dus dat het hele bestuur opstapt. Algemeen directeur Erik Geerde, commercieel directeur Mark Koevermans... en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dick van Wel moeten volgens die supporters vertrekken. En op de dag dat de Feyenoordselectie voor het eerste betredingsveld stond... ging een verslaggever Joep Scheuder maar eens langs bij investeerder... en ook lid van de Raad van Commissarissen, Pim Blokland... om alle Rotterdamse zaken is even te bespreken. Is er bestuurlijke onrust, vindt u? Nee, nee, nee. nee, nee. Als ik, uh, ik spreek dus namens de vrienden van Feyenoord. We dat even uh, vooropstellen, dus niet als commissaris van Feyenoord. Maar wij staan als vrienden van Feyenoord steeds 100% achter de huidige directie en de raad van commissarissen. Dus minister is financiële directeur Onderjouw Jacobs. Ja, Hij is weg, is weg ja. Ja, ja. ja. U had indicatie dat zijn aanblijven uh, investeringen in de weg zou staan. Ja, we hebben natuurlijk al uh, meerdere keren, want we praten al over maanden geleden hoor, het is niet iets van, van, uh, van gisteren. Uh, al gemeld aan de, aan de directie, en de Raad van Commissarissen, dat, dat ik of wij, de vrienden van Feyenoord, en, uh, zo af en toe eens mee geconfronteerd worden. Dat men zegt: van ja, uh, mensen van vroeger zitten er nog steeds, dan moet ik daar mijn geld nog in steken? Nou, dat hebben wij gewoon keurig niet eens gemeld. Maar wij hebben niet tegen uh, de directie gezegd van wij eisen of uh, no, het moet weg. Die beslissing moet onder zelf nemen. En, en dat heeft hij ook uiteraard gedaan aan het einde van, uh, van vorige week weer verleden week. Zij de eerste in een reeks? Nee, ik zou niet weten wie er dan weg moet. Nou ja, wat opvallend is, is natuurlijk dat de fans... Roepen, althans sommige fans, dat moet u maar even nuanceren... Jacobs moet weg, Ik moet Gudde weg, of eigenlijk moet iedereen weg. Ja, en dan ja, gebeurt dat ja. ook met Jacobs. Is dat de ja, maar ik, ik denk die ik... wind, of wat, hoe ziet u dat? Nee, ik denk niet dat dat, uh, dat doorslaggevend is geweest voor Onno Jacobs. Dat, uh, het zal er misschien best uh, mede toe bijgedragen hebben...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 Maar wie gaat dat dan doen? Daar komen ze niet mee. Ze zeggen niet, van als die weg gaat, dan, dan brengen wij die. Eh. Ben, bent u wel eens geïntimideerd? Of bedreigd? Nee nee, nee, nee, nee. Nee, er is nog nooit iemand die tegen mij heeft gezegd van... Eh, hij wordt altijd wel eens geroepen, maar dat, eh, emotie, hè, voetbal is zoveel emotie. Dat, eh. Maar wat zegt u tegen delen van de fans, hè? Want die, die allemaal roepen? Er is een tendentieue berichtgeving over mensen moeten weg, over telefoongesprekken die, die op internet staan... Legt u nou eens uit hoe we dat allemaal moeten kwalificeren, hoe moeten we dat zien? Ja, het is heel lastig te peilen hoe groot die groep nu eigenlijk is. Hè. We hebben honderdduizenden fans in, in Nederland en, en ik denk dat een wat kleinere groep dit in de media roept. Ja, en, en, ja, je moet er natuurlijk wel naar luisteren, wij willen er ook best naar luisteren. En De vrienden van Feyenoord willen dat dan aan alle in gesprek blijven met de supporters, maar ik denk dat dat ook voor Feyenoord geldt. Op een gegeven moment is dat uh, door de FSV eigenlijk verbroken. Maar uh, we gaan binnenkort weer met z'n rond de tafel zitten. Want je moet natuurlijk in een gesprek met de supporters blijven. Moet je dat altijd doen? Is er ook je een grens? Wel... Ook voor u persoonlijk. Uh, is het, ja, nou, nou, kijk, ik zit hier niet altijd voor mijn lol. Ik, ik, ik weet hoe de stand van zaken ja, is. is. Ja, ja, ja. ja, dat maakt het dikwijls wel zo moeilijk. Hè? Als je dus uh, bijna dagelijks bij de club betrokken bent dan zie je ook wat er gebeurt. Maar dat kan je niet altijd ventileren naar buiten maar Wat is het grootste misverstand wat, wat die Feyenoordfans... die hier op de eerste training... wat is misschien het grootste misverstand wat ze hebben over de club? Ja, ze blijven steeds weer teruggaan naar het verleden. Dat is natuurlijk uh, wat steeds maar terug blijft komen. En, en ja, af en toe moeten er dan volgens de supporters maar koppen rollen. Ja, als we het tweede hadden gestaan, denk ik dat het niet gebeurd had. Het hangt en staat er gewoon bij hoe het op het veld gaat... En dan zijn de witte ballen weer warm in plaats van koud. en, en ja, dan kan alles weer. En dan alles hoe En dan staan we allemaal weer op de banken. Ja, helaas zijn we tiende geworden, dat is niet zo plezierig. U acht maanden geleden haalde u hoeveel? Ik kwam met een bedrag van 17 miljoen. En 17 miljoen zijn we. En u zei, binnenkort, binnenkort. zit ik met 35. Ja. Dat is acht maanden geleden. Kunnen ja, klopt. Ja, maar acht maanden. Hè? Het is, dat valt niet mee hoor, moet ik zeggen. En, en dat is ook zo jammer. Daarom is het voor ons zo belangrijk. Als die supporters nou eens een beetje rustig blijven en ons de kans geven. Want ja, ook dat werkt tegen ons hoor. Er zijn nu ook mensen die tegen mij zeggen, ja, Pim, het is leuk natuurlijk, onderwijs er nu niet. Maar wat gebeurt er straks met die supporters? Ik, ik, ik wacht nog maar eventjes hoor. Want uh, kijk de kat nog even uit de boom. Nou, jammer jongens, blijf rustig. Het komt allemaal wel goed. En we gaan uh, die 30 miljoen halen, wat wij altijd gezegd hebben. En dat uh, gaat gewoon de goede kant uit. En komt goed met Mario B? Ik denk het wel, als je weer resultaten gaat boeken, dan, uh, dan komt het allemaal goed. Daar draait het allemaal om resultaat. Het moet op het veld gebeuren. En als Feyenoord straks financieel gezond is... dan kunnen we natuurlijk weer investeringen doen. En dan komt maar het ook goed op het Ik interrupeer je, dat gaat echt gebeuren? Dat Feyenoord echt gezond ja. wordt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Feyenoord... In welke termijn? Nou, volgend jaar moet Feyenoord al zwarte cijfers schrijven vol, uh, volgens de KNVB. En, en ja, het budget is ook uh, zwarte cijfers. Pim Blokland vertelde dat allemaal aan Joep Schreuder. Dus zwarte cijfers. En dan bedoelt hij vooral de financiële cijfers het komend jaar in Rotterdam. Gerard de Groot. Eh, zwarte cijfers komen er met deze supportersaantallen ook wel bij de Champions Trophy? Het is al jaar hetzelfde, Tom. Als je, als je Nederlands zelf al hier op het Wagenerstadion zet... dan loopt het gewoon vol. Dan eh, heb je een promodorp en dan komen er duizenden en duizenden mensen op af. Zeker met dit weer natuurlijk. Gisteren was het nog wat miserig. Toen was het al goed vol, hoor. het Wagenerstadion. Zeker 4.000 mensen... En ik zei het al, vandaag zijn er zeker 6000 en het komende weekend als de finales hier plaatsvinden. Als dan ook nog de mannen gaan meespelen hier, want dinsdag stroomt er ook nog een vierlandentoernooi in binnen bij de mannen. Duitsland, Nederland, Engeland en Pakistan. De ploeg van de Pakistanse bondscoach. De Nederlandse bondscoach in Pakistan. Michel van der Heuvel. Zij zijn allemaal aanwezig en zij gaan dinsdag hun eerste wedstrijden spelen. Nou, als die ook allemaal aanwezig zijn. dan verwacht ik hier een absoluut stijf uitverkocht Wagenerstadion. En dan zijn er grote zwarte cijfers te schrijven voor de hockeybond. Maar dat is geen nieuws, want dat is de laatste jaren natuurlijk altijd al het geval geweest. Nederland-Duitsland heeft dus die 6000 toeschouwers hier getrokken. Allemaal, of het meeste, in het oranje gestoken. Mooie sfeer. 1-2 is het uh, in het voordeel van Nederland. Dat komt omdat het een internationaal toernooi is. En Nederland eigenlijk als, uh, als gast hier wordt uh, bestempeld. En Duitsland is de thuisspelende ploeg. Nou, daar is niet aan te wennen natuurlijk voor het Nederlandse publiek. Nederland leidt gewoon wat dat betreft met 2-1. Terwijl Duitsland de strafcorner krijgt na drie minuten spelen in die uh, tweede helft. Duitsland, ik zei het al, als ze nog wat willen, dan moeten ze gaan aanvallen. Nederland houdt het achterin uh, tot nu toe gedegen, dicht. Maar Duitsland gaat kijken wat ze kan uh, gaan verzinnen. Bij die strafcorner Die strafkorner voor Duitsland, de eerste in de wedstrijd. Nederland heeft er eentje gekregen in de eerste helft. Die was voor Maartje Pauwme. Die ging over het doel. Hetzelfde doel dat nu door Nederland wordt verdedigd. Op de doellijn staat daar uh, Joyce Sombroek. De kiepster die afwisselend dit toernooi gaat spelen met Floortje Engels. Gisteren stond uh, Engels in het doel. Nu is het uh, Joyce Sombroek. Die uh, tijdens het uh, wereldkampioenschap uh, in Argentinië de eerste kiepster was van Herman Kruijs. Toen de bondscoach. Maar Kruijs is weg. Kaldas is er weer bij. En hij heeft de strijd. De tweestrijd tussen kiepster Engels en kiepster Joyce Sombroek. Weer bovenop de taart gezet. Daar moet om worden gestreden wie er straks bij het Europees kampioenschap. Eerste kiepster gaat worden van Nederland. De strafkorner voor Duitsland heeft een tweede opgeleverd. En nu staat de Nederlandse verdediging weer daarvoor op de doellijn te wachten. 2-1 is het nog steeds in het voordeel van Nederland. De strafkorner van Duitsland werd in eerste instantie goed verwerkt door Sombroek. Maar uiteindelijk toch via een voet leverend. Een tweede strafkorner op. Wordt hij aangeschoven? Komt het balletje. Overstapje en niet gescoord. Goeie stop van Sombroek. Nederland ontsnapt op dit moment aan de aanval van Duitsland. Het blijft 2-1 in het voordeel van Nederland. Na inmiddels vier minuten gespeeld in de tweede helft. Van Tim Knol, Nederlands kampioenschap, wielrennen... kennen dus een merkwaardig verloop, met name voor de Raboploeg... die uiteindelijk met twee man voorin mee naar de finish gingen... Mollema en Tankink. En toen moest Bram Tankink, had hij vanochtend vroeg waarschijnlijk niet gedacht... daar een beetje in zijn eigen achtertuin mee gaan sprinten, werd dus geklopt. Pim Lichtert werd Nederlands kampioen, Bram Tankink werd dus tweede. Misschien was hij daar normaal gesproken wel blij mee geweest, maar ik denk het nu niet. Nee, nee, ik ben echt... Ja, kut. Ja, is kut. Ja. Wat ging er allemaal mis vandaag? Nou ja, goed, in principe tot de anderhalve ronde voor de finish gaat het voor ons perfect. En uh, was, ja, goed, ik weet niet wat er precies in die kopgroep is gebeurd. Maar kijk, de situatie voor ons was natuurlijk hartstikke rooskleurig. En je zit daar met vier hele sterke renners vooraan. aan. En uh, ja, die situatie was voor ons fantastisch. En vervolgens achter zitten we op ons gemak met Lars en Sebastian. En Lars en Sebastien En, uh, en, Sebastien dan. en uh, goed, daar waren eigenlijk een beetje de twee aangewezen mannen voor, uh, voor de finale... Dus hebben zich mooi rustig kunnen houden. En, uh, en, en Maarten Tjallink zei ook dat hij heel erg goed was. Ja goed, er zijn nog mannen voor de parcours. En, en ikzelf natuurlijk. En uh, ik kom weer in die laatste andere ronde En toen ik, ja, ik heb goed gezegd, we moeten gaan koersen. En op dat moment spring ik weg eigenlijk achter, ik uh, denk, Die naar, die, naar uh, die drie man vooraan rijdt uh, met uh, Mollema. En dan zit je op zich goed, maar ik kijk achter mijn wiel en ik zie het licht aan zitten. Ja, dan weet je, die man, ja, dan moet er gewoon... Uh, dan wordt het gewoon heel moeilijk voor mij natuurlijk, als, als we niet nie sprinten. En uh, lichter dus, uh, die heeft dit jaar bewezen dat hij enorm goed kan aankomen. Die heeft wel sprints gewonnen. Ja, dus toen heb ik gezegd, je moet van achter rijden. En, uh, ja, maar goed, ja, je hebt natuurlijk geen ooitjes. En uh, goed, Nou, ja goed, uh, ik heb geprobeerd te breken, zodat ze van voren stil zouden vallen. Ja, dat is niet gelukt. En anderhalf kilometer voor de finish zei ik, ik op omgezet waar ik moet gaan sprinten. En uh, ja, dus dan moet je gewoon, uh, ik denk dat ik een heel goede sprint heb gereden, maar uh, ja, ik kwam gewoon net kort. Hij viel net te laat stil. En goed, ja, alle credits voor uh, Licht had, die, uh, die dan uh, wint. Ja, wat betekent dit voor jullie, ploeg, om uh, ja, op zo'n manier uh, de wedstrijd te verliezen? Ja, dus, ja dat vind je zelf. De, wij kunnen hier alleen maar verliezen als we niet winnen. Dus we hebben vandaag verloren. En dan uh, ben ik tweede, dus dan ben ik, <laughs> dan ben ik de grootste verliezer. Ja, zegt uh, oh, ik baal als een stekker, jongen, ja. En ik, ik had deze week eigenlijk een beetje een baalweek, want ik was ziek geworden vorige week in ZLM. Dus de scherpte was er een beetje af en uiteindelijk voelde ik me toch heel goed uh, hier in de finale. Maar het is niet goed genoeg. We moeten zijn... toch naar het podium? Ja, ja. Nou ja, goed, misschien dat ik morgen wel uh, iets, iets, iets blij ben. Maar, en, uh, het is... Kijk, we moeten nog, we, ja, we, we de disco's gewoon moeten winnen, we hadden hem zo goed in handen. En uh, ja, we kunnen alleen maar balen. En we kunnen het, ja, dat we het niet afmaken, dat, uh, dat moeten we onszelf verwijten. En uh, goed, ja, dat is dat is Bramtanking Tanking dus. Dat is koers. Altijd een mooie klassieker. Werd tweede dus. Pim Lichthart, een Nederlands kampioen. Liggen ze in het buitenland misschien niet echt wakker van. Ze liggen in het buitenland overigens wel wakker van. De naam van de Belgisch kampioen. Want wie anders dan Philippe Gilbert werd ook vandaag... in zijn zoveelste koers, met zijn zoveelste overwinning... Belgisch kampioen wil rennen. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes hoofdpunten. Jeroen Tjepkma. Op de afsluitdijk bij Kornwerder Zand is een lange file ontstaan door een kapotte brug. Volgens Rijkswaterstaat is de brug uitgezet door de warmte... en sluit hij daardoor niet meer goed aan op het wegdek. De file staat op de rijbaan richting Friesland. Geprobeerd wordt het verkeer over één rijstrook in beide richtingen te laten rijden. Een wagen met koelwater is onderweg om de brug weer in orde te krijgen.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 En de schrijver Heere Heeresma is na een ziekte overleden. Hij schreef romans als een dagje naar het strand... en handen wit gaat in ontwikkelingshulp. Hij was in de jaren 60 en 70 actief in de Provo-beweging. Schreef ook pornoverhalen, onder meer in een hete ijssalon. Hij is 79 jaar geworden, heren Heeresma. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Marco Volk. Met temperatuur op dit moment van 22 tot 25 graden. Vlak langs de kust is het misschien iets minder warm. Maar de warmte, daar hebben we de komende dagen in elk geval wel mee te maken. Vannacht eh, niet zozeer, hoewel het met 16 graden best zwoel is. Het is redelijk opgeklaard, het kan wat nevelig zijn. Maar dat is morgen snel verdwenen. Want morgen hebben we een dag met veel zon, wat sluierwolken. En dat hoort een beetje bij het heel warme weer wat we gaan krijgen. Want op veel plaatsen worden 30 graden, staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten... Verder moeten we morgen rekening houden met een felle zon. Die is krachtig en dat betekent dat een onbeschermde huid snel kan verbranden. Ook dinsdag is dat nog het geval, maar dan is er wel wat meer bewolking. Extreem warm weer met temperaturen boven de 30 graden. Worden aan het eind van de dag afgestraft met regen- en onweersbuien. En dat gebeurt misschien al wat eerder in het westen van het land. Ook woensdag nog een paar buien en dan keldert de temperatuur naar 20 graden. De dagen daarna is het ook 20 graden, maar wel weer meest droog met geregeld zon. AMB verkeersinformatie. Nou, je hoort het ook al in het nieuws. Er waren problemen met een brug op de afsluitdijk. Maar die zijn verholpen. En het verkeer op de A7 komt weer een beetje op gang. Maar vanaf Den Oever nog steeds file rijden tussen Breesandijk en Zurich. Over een kilometer of zes. Dat staat er ook op de A16. Antwerpen-Breda tussen Meer en knop het Galder zes kilometer. Vanwege werkzaamheden daar. De N279, de weg roermond Bos, is na een ongeluk in beide richtingen dicht. De afsluiting is tussen Hoorn en Heidhuizen. Drie minuten over half zes. We gaan naar Amstelveen. Gerard de Groot, Nederland, Duitsland. Uh, ik geloof even televisietijd nu, hè? even televisietijd. Tijd voor de derde umpire. De beslissing is van de scheidsrechter. strafcorner. Strafcorner voor Nederland. 21,5 minuut nog te spelen in de tweede helft. 2-1 is de stand voor Nederland. En dan gaan we kijken wat de derde umpire ervan zegt. Die kijkt nu naar de beelden. Wat er allemaal precies aan de hand is. Wij kunnen dat een beetje meevolgen in het stadion. En het, als ik het zo moet zeggen, dan denk ik dat het me niet zou verbazen als Nederland in ieder geval die strafcorner niet krijgt. Want de bal gaat omhoog daar. En dan is het wellicht Gevaarlijk spel. Ze nemen er rustig de tijd voor, toch wel een strafcorner, zegt de Derde een, een paar jaar. En Duitsland kijkt heel verbaasd. Ik kan me dat voorstellen, want als je zo naar de beelden ja. kijkt, dan zou je, zou je toch kunnen zeggen: Tom, je hebt er ook mee gekeken. Ik, dat is absoluut Ik heb nooit gevloten, Gerard, maar ik had de uitslagen gegeven. Ja, ik hoop. Ja, ik hoop. Dat, maar het publiek vindt het mooi natuurlijk dat die strafcorner er is. Maartje Pauwme staat in het veld. En dat betekent dat Nederland gewoon op 3-1 kan komen. 21,5 minuut te spelen. We gaan verder. Het uh, fluitsignaal zal gaan nu van de scheidsrechter Die zegt nu even wachten. Wachten met aangeven van die bal. Duitsland achter op de lijn. De strafcorner wordt toch gegeven. Daar gaat het fluitsignaal. Maartje Pauwme in stelling. Komt die Pauwme, Pauwme, Pauwme erin? Nee, niet erin. Hoog gespeeld op een van de voeten van de Duitse uitloopster. De nummer... 31 van Duitsland, Julia Karwatsky, en die kreeg hem keihard, keihard hoog op de been. En ze zegt nu dat was gevaarlijk spel. Ik was dichtbij genoeg uh, om daar uh, en de scheidsrechter geeft nu Duitsland wel gelijk. Ze was dichtbij genoeg, het was gevaarlijk spel en terecht wordt daar op dit moment dan eindelijk uitslag gegeven voor Duitsland. Deze verwarring gaat allemaal voorbij, terwijl uh, Martje Pouwen als aanvoerder van Nederland nog steeds bij de scheidsrechter blijft praten van uh, wat uh, ben je nu allemaal aan het doen, uh, meisje? Nou ja, dat helpt allemaal niets. Duitsland gaat gewoon uitverdedigen. Deze op obstructie over en weer is voorbij. 20 minuten 54 staat de klok. Nederland leidt met 2-1 tegen Duitsland. Ed van der Bent. De barrage is neem ik aan begonnen in Geesteren. Klopt om. En we hebben inmiddels de eerste deelnemer al gehad. En dat was Julia Kaarsen. En die reed foutloos in 44 seconden, 39 honderdste. En dat is de tijd die hier op de klokken stond voor haar. En die dus verbeterd moet worden. En dan nog eens een keer met een foutloze rit. Inmiddels is Nathalie van der Meij de eerste van de vijf Nederlanders in deze barrage. Met totaal elf deelnemers in het parcours. En ja, het publiek blijft wat rustig. Omdat ze haar niet willen afleiden en haar paard. Maar ze had daar keurig over het parcours. Ze is wat. Even kijken, snelle 43 seconden, 81 honderdste. En volgens mij was er geen fout gemaakt. Dus ze gaat op dit moment aan de leiding. Een mooi resultaat voor haar, voor deze Amazone. En uh, alweer een midden 40 dus een van de wat oudere deelnemers. Maar paardensport kun je tot op hoge leeftijd uh, blijven doen. Getuige ook John Bitterke, die we straks nog met zijn 55 jaar in uh, actie zullen zien. Binnen, het wacht is op de binnenkort van Gerco Schreuder. Die komt daar binnen met zijn uh, lichtblauwe jasje met uh, oranje kraag. De man uh, enige uh, van het uh, lijstje samen met Jos Lansink... Uh, die hier eerder de minnaar werd van deze grote prijs van Twente. Jos Lansink zelfs uh, uh, meervoudig. Gekko Schreuder. deed dat in 2007 met het paard Milano. Man die ook uh, uh, met het team... Eerste werd bij de wereldkampioenschappen in 2006. En uh, ja, we hebben het begin van de middag gehad over uh, een beetje de gevolte de, de die er is bij de ruiters. Misschien een wat zwaard woord, maar toch, uh, be, be, ja, toch wat, wat oneenigheid. Dat er een aantal ruiters zowel in Monaco mochten starten gisteren, als vandaag hier en gisteren. Dus die waren zonder kwalificatie hier de afgelopen dagen automatisch geclasseerd. En misschien een pleister op de wonde voor de andere ruiters die zich wel gekwalificeerd werden. Dat van die achten die in Monaco starten, alleen gek. Schreuder is overgebleven voor deze barrage. En dat vinden wij natuurlijk wel fijn als, als Nederlanders dat hij erbij is met Eurocommerce Nieuw-Oerlind. Inmiddels is hij begonnen met zijn barrageparcours. En we zijn benieuwd, wat hij gaat hier voorlangs in een tijd van 17 seconden. Dat betekent dat hij drie seconden sneller is dan Julia Kaarser in dit deel van de wedstrijd. Gaat hij nu naar de oude dubbelsprong. 12 A en B en het verlengde daarvan een paar glossprongen daarachter. Een oxer die behoorlijk is opgetrokken. Niet alleen in de hoogte, maar ook in de breedte. En dat bedoelen we met breedte. Niet zozeer van links naar rechts, maar van voor naar Achter. Dan een stijlsprong met alle delen boven elkaar. En nu in een lange galopade, maar je moet dat beheers doen. Dan gaat hij diagonaal bijna over de laatste en is En die tikt hij af. Jammer genoeg. Want hij was ruim uh, anderhalve seconde, bijna twee seconden sneller dan uh, Nathalie van der Meij. Vier strafpunten, 41,93. Voorlopig de derde plaats voor Gerco Scheuder. Maar we hebben voor Nederland straks nog gaan troeven. Uh, Albert Soer, Jur Vrieling, Wout van der de Schans en Leon Thijssen. Houd oh, je ook okay. Steppenwolf met Born to be Wild. We gaan weer naar Gerard de Groot Nederland. Nog altijd op voorsprong. Gerard is Nederland ook beter. Op dit moment zou ik zeggen van niet hoor, in deze fase, we tot nu toe wel. Nederland heeft, uh, heeft beter gecombineerd, tot nu toe heeft uh, ook duidelijk meer kansen gecreëerd, meer strafcorners gekregen, eentje meer, maar dat is toch meer. En verder heeft Nederland aan de bal uh, wel wat, uh, wat indruk gemaakt. Maar ik moet zeggen dat Duitsland de laatste vijf à zes minuten behoorlijk uh, in de aanval is gegaan, hoewel nu is, uh, Nederland uh, een kans krijgt via Kim Lammers. Dat was uh, een uh, mooie aanval via het centrum van de Duitse Defensie. Een van de weinige mogelijkheden dat Nederland de laatste 10 minuten... zeg maar, in de aanval is geweest. Want het is Duitsland dat duidelijk op jacht is... daar de gelijkmaker tegenover doelman Floortje Engels... hebben ze een aantal kansen en een paar kleine kansjes gekregen. En achterin is het vooral interessant om te zien... hoe die, die nieuweling in het Nederlandse team... in die Nederlandse Defensie, Willemijn Bos... zich in haar vierde interland voor Oranje staande houdt. Gisteren ging dat allemaal makkelijk. Gisteren was was wel iedereen lovend over Willemijn Bos. En vandaag heeft ze een, een echte wedstrijd tegen Duitsland... de mogelijkheid om te laten zien dat zij de juiste vrouw op de juiste plek is. Om Max Kaldas, de coach, uh, aan te tonen en te bewijzen dat hij gelijk heeft... om uh, de jongeling uit Laren daar in die positie, die belangrijke positie... in de defensie van Nederland te zetten. Maar ze heeft het lastig achterin, hoor Willemijn Bos. Het is uh, toch wel wat anders dan de Nederlandse competitie... een Duitse ploeg uh, tegenover je te hebben die goed is ingespeeld. Met name die Natasja Keller, een veterane die hier achterin... Uh, die hier uh, al heel lang speelt in het uh, Duitse team. Maar Natasja Keller die ook voor de 1-1 zorgt... en zojuist de mogelijkheid kreeg voor een tip in, dat leverde niets op. En daardoor staat Nederland nog steeds met nog 13 minuten te spelen... met 2-1 voor tegen Duitsland. We gaan het weer even hebben over Feyenoord. En in dit geval over Lihoy Fer, een van de jongelingen... die vorig jaar doorbrak bij Feyenoord samen met Wijnaldum. Belangstelling heeft dat natuurlijk gewekt van meerdere clubs... onder andere FC Twente. Dat wil ver graag overnemen van Feyenoord... maar tot een transfer is het nog niet gekomen. Ver vandaag natuurlijk gewoon op de eerste training in Rotterdam. Maar ja, ik kan nog niet met zekerheid zeggen of hij komend seizoen in de Kuip speelt. 50-50. Ik denk, uh, Ik uh, ben nog steeds gewoon een speler van Feyenoord. En uh, je weet dat er in voetbal alles kan gebeuren. Maar ik uh, ben hier begonnen. En uh, je weet wat er gaat gebeuren. Is het iets wat je dan moet uitschakelen als je aan zo'n eerste training begint? Ja, tuurlijk. Je, als je op het veld staat eenmaal... Dan, dan, ja, je bent een Feyenoorder. En, uh, je moet daar alles voor geven. En, ja, die knop omzetten is, uh, is heel makkelijk. Laten we dan eventjes naar het seizoen kijken. Terugkijken eerst dan naar afgelopen jaar. Wat is je belangrijkste les geweest van dat seizoen? Uh, ja, dat je moet genieten van het voetbal. Want uh, ja, het, uh, het is heel, de kans is heel groot dat je, dat je geblesseerd kan raken. En ik, heb, uh, ik ben drie maanden geblesseerd geweest. Dus je moet altijd genieten van het voetbal. En, en je moet gewoon alles geven, elke training. En elke training weer beter willen worden. Maar kan je genieten als het zo tegenvalt, met name dan de eerste helft van het seizoen? Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Want uh, ja, we hebben heel moeizaam uh, eerste helft van het seizoen gedraaid. En, ja, dan, uh, dan is het moeilijk om te genieten. Als je bijvoorbeeld met 10-0 uh, verliest bij PSV, ja, dat, is, dat is heel vervelend. Maar als je ziet hoe we de tweede seizoens uh, helft alles hebben omgedraaid... dan, dan kan je zien dat we, dat we genoeg talent hebben en dan wordt het voetbal weer leuker. Ja, want jullie draaien amper Persoon PSV wel even de nek om nog. Ja, dat klopt, ja. En, uh, ja het heeft ons goed gedaan, natuurlijk, door die, uh, door die eerste wedstrijd daarvoor. Ja, we hadden gewoon uh, op dit moment we alles winnen... en waren we nog in de race om, uh, om de play-offs te halen. Dus dat was wel extra lekker. Hebben jullie meer zelfvertrouwen nu dan aan het begin van vorig seizoen? Uh, ja, ik denk het wel. Je kan het in de groep zien. Er zijn jongens die, uh, die vorig jaar voor het eerst... Uh, in Feyenoord 1 uh, speelden, die uh, van de jeugd afkwamen, die zijn nu ook een jaartje verder. Dus, uh, spelers als uh, ja, Martis Indy, uh, Van Haren, Cabral. Dat zijn spelers die nu ook uh, een jaartje erf, meer ervaring hebben. Dan kan je zien dat ze ook uh, dat ze weten en dat ze de klappen van de zweep ook kennen. Een goede vakantie gehad? Ja, een hele lekkere vakantie. Helemaal klaar voor het nieuwe seizoen? Ja, ik voel me wel, uh, voel me wel fit en uh, ik ben helemaal klaar. Wat verwacht je van dat seizoen? Oh, het wordt een, uh, zoals uh, vorig jaar, ook gewoon een heel moeilijk seizoen. We hebben natuurlijk dezelfde spelers, we hebben, hebben wel uh, wat versterking. Voor, uh, ja, voor de spitspositie hebben we nu uh, Guillaume Fernandes, die, uh, ja, die uh, Luc nu vervangt. En uh, ja, wat ik zei, spelers zijn, uh, ja, een jaartje, hebben meer een jaartje meer, uh, meer ervaring. Dus uh, we, moeten, uh, we moeten beter beginnen als, als vorig seizoen en uh, sterker in onze schoenen staan. ik heb het gevoel dat uh, dat het wel goed kan. Ja, en dan kan het dus zijn dat jij gewoon bij Feyenoord blijft. Is het dan wel je laatste seizoen? Ja, dat weet ik ook niet. Wat ik, wat ik net in uh, het begin zei, voetbal kan altijd... Uh, ja, je weet nooit hoe, hoe, hoe voetbal zit. En... Maar volgend jaar ben je transfervrij. Kan je de clubs uitkiezen? Ja, maar als ik bij je teken, dan heb ik dan nog een jaartje erbij. Dus Je weet nooit hoe het voetbal zit. Dus... Het is toch ook geen straf als je kijkt naar het publiek hier? Het is zeker geen straf, nee. Het is uh, een van de mooiste clubs uh, van de wereld, denk ik. Leroy Ver, al dan niet dus bij Feyenoord komend seizoen. Ed van der Bent, hoe ver zijn we gevorderd in de barrage? En wie gaat er aan de leiding? Nou, op dit moment uh, gaat aan de leiding John Whittaker. Foutloos in 41 seconden, 60 honderdste. Man die uh, zo waanzinnig veel gewonnen heeft in zijn 55-jarige uh, leven. En begon al uh, nou, op, op, op, op, op 5-jarige leeftijd met uh, ponysport. Dus uh, heel veel kansen gehad ook om uh, deel te nemen in deze grote prijs. Wat werd, heeft hij ook gedaan. Hij heeft hem nog nooit gewonnen. Maar hij maakt nu een goede kans. Want uh, het is overigens niet de snelste tijd, want die staat op naam van... Uh... Uh, Albert Zoer, 41 seconden 54 honderdste. Maar die maakte op de laatste hindernis. Maakte die een fout zoals dat ook gebeurde met uh, Gerco Schreuder. En zojuist ook met Jos Lansink. De man die uh, in uh, 88 en 93 in 88 begon het allemaal. Kort voor Seoul, Toen begon zijn lange en succesvolle loopbaan. Die hem onder andere ook nog een wereldkampioenschap bracht in uh, 2006. Wel Jos Lansink, uh, een, en, uh, even kijken, de tijd voor Lansink. Die was, uh, nou even zien... Lance 41.91, maar jammer genoeg is het dus met vier strafpunten. Wel, dan uh, gaan we op dit moment kijken naar de laatste drie Nederlandse ruiters. Ik weet niet of ik uh, de eerste alvast mee kan nemen. Jur Vrieling met uh, VDL Babalu, Nederlands gefokt paard. Uh, en straks wout van der Schans en dan nog Leon Thijssen. Een mooie lijst dus en alle kansen om een Nederlandse winnaar alsnog te krijgen. In ieder geval gaat dat uh, niet lukken, die overwinning, voor Jur Vrieling. Want die maakt op de eerste van de dubbelsprong maakt die daar een fout. Paarden hebben daar gelukkig niet de zon in, uh, in de ogen. Wel als ze nu naar die lastige laatste ene laatste sprong gaan. Die stijlsprong van 1,60 hoog. En dan naar de laatste hindernis waar hij ook in een wat rustiger tempo overheen gaat. Vier strafpunten in 43 seconden. Vier en 90 Dat is het resultaat van Jur Vrieling. Nog twee ritten te gaan. Wout-Jan van der Schans en Leon Thijssen. Gerard de Groot dan weer bij het vrouwenhockey. Nederland, Duitsland, Nederland. Alles maar op voorsprong, Gerard. Nog steeds 2-1 op voorsprong. Maar Nederland ook in de verdrukking op dit moment met nog 7 minuten bijna te spelen. Kijkt Nederland tegen de Duitse aanval aan. Constant Duitsland in de buurt van de kiepster, in de buurt van Joyce Sombroek. Maar tot nu toe is die nog niet gepasseerd. En dan proberen ze eruit te komen. Met een lange hoge bal. Een hoge bal in de richting van ja, niemand meer. Want ook spits Kim Lammers heeft zich min of meer teruggetrokken rond de middenlijn om daar de Duitse aanvallen te storen. En je kan je voorstellen dat de opmerkingen straks worden na afloop van deze Mocht het 2-1 blijven, dat uh, Max Kaldas zegt. Ik vind het mooi om te zien dat die jonge ploeg. dat die ook in de druk van Duitsland overeind is gebleven. Dat pakken ze toch maar mooi mee. in de richting van het uh, Europees kampioenschap. dat in uh, München Gladbach gaat beginnen. de derde week van augustus. Uh, Mol is het. Uh, Willemijn Bos moet ik zeggen natuurlijk. is uh, op dit moment uh, uit het veld gehaald. Uh, ze kregen het achterin toch erg lastig uh, moet ik zeggen en Kaya van Maashakken staat nu centraal achterin te verdedigen om te kijken of ze Duitsland kunnen weerstaan. want vooral in de defensie heeft Nederland jonge speelsters en zij hebben het natuurlijk lastig lastig tegen deze geroutineerde Duitse ploeg die nu weer via Muller uh, de aanval pleegt in de richting van Keller. Keller kan de bal niet krijgen en de bal gaat weer uit de cirkel. Gevaar voor Nederland uh, op dit moment heel eventjes voorbij en er zijn nog te spelen 5 minuten en 50 seconden in de furie van Duitsland want Duitsland wil absoluut hier in het Wageningen dat gelijk gelijkspel wegslepen. Dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Nederland in de problemen achterin. Duitsland op jacht naar de gelijkmaker. Ed van der Bent met de barrage... Hier geen Duitsland, maar het is of uh, Engeland of Nederland wat de winnaar zal brengen hier. Het is overigens uh, wout van der Schans die uh, zojuist één springfout maakte en 42 seconden 26 honderdste laat noteren. Op, uh, de, de, op het scorebord 42,26 brengt er wat achterin het uh, klassement. Aan nou, de leiding gaat op dit moment nog altijd John Whittaker foutloos 41,60. En dan nog twee deelnemers erachter die foutloos waren. Nathalie van der Meij, 43 seconden 81 honderdste en Julia Keizer. Met Jaak zijn Nederlanders, maar uh, uh, zij is uh, getrouwd, of was bijna getrouwd, met. Uh... Uh, waar je dat, uh, Mark Houtsager uh, we rekenen daar dus een beetje als Nederlander 44,39 maar nu is het Leon Thijssen een uh, rasechte Nederlander die in 2005 het uh, team brons met het Nederlands team uh, vergaarde en, uh, hij rijdt hier het paard Thijssen. een Nederlands gefokte hengst, 11 jaar oud met een enorm springvermogen, hopelijk kan hij dat na die uh, toch pittige eerste omloop waar hij een niet zo snelle tijd had dat gold overigens wel voor Whittaker dus het is niet zo verbazingwekkend dat die nu aan de leiding gaat en uh, zijn inmiddels gevorderd tot de derde sprong van deze barrage. Oorspronkelijk 13 hindernissen met 16 sprongen. Voor de barrage teruggebracht, 8 hindernissen met 9 sprongen. En dan nu die lastige lijn. Gelukkig met de zon in de rug daar op de lange zijde. Die volgepakt is met het publiek. En is erg enthousiast. Maar daar op de eerste. Dat is een stijlsprong van de dubbelcombinatie. Maakt hij daar een fout. En dat betekent dat John Whitaker. Terwijl we nog wel even kijken. naar Hoe hij zijn parcours afmaakt. Nog twee sprongen te gaan. Dat John Whitaker voor het eerst in zijn carrière. En daar nog een tweede fout. Voor Leon Thijsje. Jammer genoeg. Dat John Whitaker hier deze wedstrijd afsluit. Het is overigens pas de tweede keer. Sinds 1975. Dat een Brit dan wint. Want het was Robert Smith in 1999 die dat voor de eerste keer deed. Winnaar dus hier, John Whittaker, de oudste deelnemer met zijn 55 jaar. Prachtige prestatie, 41,60. En uh, hij krijgt ook een auto met vier ringen en het cijfer 5, wat het type betreft. Als ik het uh, met sluik mag doen. En dat betekent op de tweede plaats Nathalie van der Meijen. Prachtig resultaat voor deze Amazone. En op de derde plaats Julia Kaiser, Albert Soerzien op de vierde plaats. En Jos Lansink, 50. Gerco Scheuder als degene die gisteren nog uh, presteerde in Monaco op de zesde plaats. Een Brits dus in een Duitse auto naar huis. Er waren allerlei nationale wielerkampioenschappen vandaag. Pim Lichthart won dus in Nederland. Robert Wagner won in Duitsland. We hebben nog een paar andere landen. Fabian Cancellara is een beroemde Zwitser. En hij werd ook Zwitsers kampioen. Sylvain Chavanel, ook een groot renner. Heeft de Franse nationale titel voorover. Philippe Gilbert werd dus kampioen van België. Peter Sagan was in Slowakije de beste. En Juan José Rojas is Spaans kampioen geworden. En wie werd daar dan tweede? Alberto Contador. En nou gaan we weer hockey Ja, Gerard de Groot is bijna tijd. Nou, nog twee minuten, 50 seconden. Nederland speelt wat meer naar voren nu. Kaldas, Max Kaldas, de coach, die kijkt eens even op zijn klokje. Dirigeert Nederland naar de middenlijn. Daar moet de Duitse team worden opgevangen. En dat lukte de laatste 10, 15 minuten niet zo erg. Maar ik krijg de indruk dat Duitsland een beetje moe gespeeld is. Stuk gelopen is op die Nederlandse defensie. Die Nederlandse defensie die uit allemaal jonkies bestond eigenlijk de hele wedstrijd. En die dat uitstekend gedaan hebben. En dat is natuurlijk een mooi pluspunt om mee te nemen naar het Europees kampioenschap. Nu uitkijken op links. Uh, Natasja Keller laat de bal uh, niet voorbij lopen. Komt er een mogelijkheid? Ja, dat gaat toch over de achterlijn. Heeft de scheidsrechter besloten. En dat betekent dat Nederland de uh, bal gewoon weer krijgt. Dat ze alle, alle, alle tijd gaan nemen. Maartje Pauwme, de aanvoerder van Nederland, gaat dat doen. Gaat eens kijken. Links kijken. Rechts kijken. Komt die bal via het centrum uh, naar voren gespeeld. Uh, naar uh, Wieke Dijkstra, die de bal weer in de richting speelt van uh, Liederwey Welten. Die gaat daar langs... Uh, nee, dat was niet uh, Welten. Dat was uh, Sabine Mol. Zij staat op de Rechterspits op dit moment. Kijken wat Nederland daar aan gaat doen. Bal rustig. Nemen komt een tweede bal in het veld is allemaal mooi meegenomen. Terwijl de klok wegtikt en nog 1 minuut 41 te spelen is. Want als Nederland dit wint, dan is dat een hele mooie morele opsteker natuurlijk. Op weg naar dat Europees kampioenschap. Op weg naar de plaatsing voor de Olympische Spelen van Londen. Op weg naar de Olympische tickets over 4,5 week. Begint dat festijn in München-Gladbach. Europees kampioenschap. En Nederland moet daar in ieder geval bij de laatste drie zijn. Misschien wel is een vierde plek mogelijk. Maar in ieder geval kunnen ze zich daar gaan plaatsen voor Londen, de Olympische Spelen, volgend jaar het grote hockeyfestijn natuurlijk. Het grote sportfestijn van de wereld in 2012. Nog één minuut te spelen, de tijd gaat weg. Het publiek gaat nu achter Nederland staan. Voelt dat ze die laatste minuten, die laatste kwartier, zeg maar, heel erg strompelend door zijn gekomen. Maar wel zijn doorgekomen tot nu toe. dat als ze die laatste seconden spelen, die laatste vijftig seconden vol blijven houden... dat ze dan in ieder geval een prachtige overwinning hebben behaald op Duitsland geboren vijand van Nederland, tegenstander waar het altijd moeilijk tegen is. waar we zulke dramatische wedstrijden hebben gezien in het verleden. Finales meestal, dramatische finales. Waar Nederland, ik weet er nog eentje bijvoorbeeld in Athene, het is alweer een tijdje terug. Maar Nederland daar toch verloor terwijl ze er kwamen naar Athene om het goud op te halen. En Duitsland Nederland de voet zwart zetten. Dat hadden ze vandaag ook wel willen doen hoor, die Duitse vrouwen. Want die waren eigenlijk maar voor één wedstrijd hier gekomen. Of zijn voor één wedstrijd hier gekomen. En het kan het nog. Kan het nog gebeuren? Kan Nederland nog tegen die nederlaag of tegen dat gelijkspel aanlopen? Nee. De Defensie redt het uitstekend daar bij die actie van uh, Marie Mevers. En dat betekent dat Nederland gaat uitverdedigen. uitverdedigen. En het publiek gaat aftellen. Als de klok allemaal komt dan is het nog zes seconden. En heeft Nederland hier een... Hele knappe, knappe overwinning bereikt. Het was niet altijd even mooi, maar het was wel doeltreffend. Nederland wint met 2-1 van Duitsland. En het Wagenstadion is er blij mee. Nederland, eh, Duitsland dus 2-1. En dat betekent ook dat Nederland zich vrijwel zeker plaatst... voor de halve finales van die Champions Trophy... die in twee pools van vier gespeeld wordt. En waar Nederland nu met zes punten aan de leiding gaat... Nieuw-Zeeland en Duitsland hebben er ieder drie. En Australië, twee nederlagen heeft nul punten. Ook dat was ooit wel eens anders in het hockey. Brengt ons aan het einde van vier uur langs de lijn... op deze zondagmiddag. En eh, wat betekent dat vanavond is er natuurlijk andere tijden. Sport met Willy Stelen is op de televisie. En op de radio is er ook nog gewoon langs de lijn na tienen op deze zender. Met natuurlijk terugkijken op dat nationaal kampioenschap wielrennen... waar het de Rabo's allemaal niet lukte om het rood-wit-blauw een jaar in bezit te houden. Ditmaal was het Pim Lichthaard die hen de voet dwars zette. Vandaag was er geen tennis op Wimmelden. maar Marcella Mesker kijkt vanavond samen met Jeroen Stomports terug op die eerste week. En er wordt ook nog nabeschouwd, Hockey, de Champions Trophy. Dat allemaal vanavond op deze zender. Nu natuurlijk zometeen even de ster en daarna het uitgebreide Radio 1-journaal. En daarna nemen de collega's van de VPRO het van ons over. Ik wens, voor nu, wens u voor nu een hele, hele plezierige avond. Duitsland beleeft zijn tweede wereldschapswonder. Ik zeg altijd het, het zogenoemde Deutschen wezen zal die wereld genezen. De economie groeit en de export kent geen grenzen. Iets, is, is iets heel gevaarlijks. Maar is Duitsland een voorbeeld voor de rest van Europa? We leven hoog, hoog. En ik geloof ook niet dat Duitsland een soort rolmodel is. Dat is niet juist. Is dat geen wonder? Is dat geen wonder? Luister straks om 7 uur naar Bureau Buitenland.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 Dit is Radio 1.